Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De opvarenden van een zeilschip dat door de storm in de problemen was geraakt op de Noordzee zijn gered. Zijn met een helikopter op weg naar Den Helder. De twee zijn volgens de kustwacht in goede gezondheid. De motor van het zeilschip was uitgevallen en door de storm konden de zeilen niet worden gehesen. Een zeiljacht drijft nu stuurloos in noordoostelijke richting. Er is een bergingsvaartuig onderweg. Drie koopvaardijschepen in de buurt kunnen door de hoge golven niets doen. Uit het hele land komen meldingen over stormschade... vooral over afgewaaide takken en omgewaaide bomen. In Roermond raakte een vrouw lichtgewond toen een bouwsteiger omwaaide. Bij Arnhem werd aan het eind van de ochtend de A12 deels afgesloten... omdat een lichtmacht dreigde om te waaien.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 Voetbal dan. In de Eredivisie heeft Ajax in de slotfase gewonnen van Rode JC. De Amsterdammers wonnen in Kerkrade met 2-1. Schöne maakte twee minuten voor tijd de winnende. Het weer dan. Geleidelijk neemt de wind overal af. Alleen op de Wadden blijft het nog lang stormachtig. Morgen volgen we vanuit de perioden met regen. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de ringweg Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag... daar staat dus een klopend Amstel en Oud-Zuid twee kilometer aan ongeluk. Bij Oud-Zuid zijn drie rijstroken afgesloten. En door werkzaamhedenvertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht... daar staat tussen Woerden en meer drie kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. En nog even waarschuwen, want in het noorden en noordwesten van het land... daar komen nog zware tot zeer zware windstoten voor.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 Maar let op, de Audi S-edition is slechts bestelbaar tot het einde van dit jaar. Bijna vier minuten over drie, alweer zeven minuten geleden... verlieten we Eindhoven, PSV, Vitesse 1-1, Andy. Nog steeds 1-1, maar daar gaat PSV weer met Lens. Lens, al in boven... Narsing in balbezit krijgt Lens niet te pakken. En dan kan Vitesse overnemen. Ik ben benieuwd of we met 22 eindigen. Want het is een bijzonder scherpe wedstrijd. Maar wel heel interessant. Nummer 1 tegen nummer 3. 1-1. AZ tegen Feyenoord. Ronald van der Geer. Het is nog altijd 0-0 na 33 minuten. Laten we zeggen dat we een minuut of tien geleden op gang zijn getrokken hier in, in Alkmaar. Het wordt dan allemaal niet heel veel beter. Maar er gebeurt dan ook van wat voor beide doelen. Net AZ gevaarlijk. Afgeslagen vrije trap van Feyenoord. Jan schoot in de muur. De counter van AZ leverde uiteindelijk bij. Bijna via door en Berends een eigen goal op Van Klaassie. Want die liep mee met Berends. En buiten het schaatsomgebied wilde hij de bal terugspelen op Lamproen. Maar de bal kreeg zoveel vaart dat de keeper miste. Maar gelukkig voor Feyenoord ging die naast. Nu Boetius met een schot vanaf de linkerkant. Dames Feyenoord, Eindstation, Esteban. We zijn begonnen, maar het is 0-0. Krijgt van mij ook nog de tussenstand. De Jubiläer League Sparta heeft de score verdubbeld. Leidt nu met 2-0 thuis tegen Dordrecht. Doelpunt te maken van het tweede doelpunt van Hout. Je houdt van, of je houdt er niet van de Scissors Sisters met I don't feel like dancing. PSV, Vitesse, opgewonden sfeertje. Er staat ook echt iets op het spel en die houdt dan. En weer is PSV weg. Geen buitenspel. PSV weg via Lens. Maar Lens paast niet goed. Of uh, het is weer Narsing die niet goed paast op Lens. Kan die twee nog wel eens door elkaar. Uh, maar dit had uh, Narsing zelf moeten doen. Hij had uh, door moeten lopen richting het doel van Piet Veldhuis. Het is nog altijd 1-1. 36 minuten gespeeld met... Uh, uh, Bas Nijhuis die echt uh, grote problemen heeft in deze wedstrijd. Omdat de uh, gemoederen bijzonder hoog oplopen. Bijvoorbeeld Strootman met Jansen. En natuurlijk uh, Van Bommel die af en toe een uh, duit in het zakje doet. Net een uh, flinke tik kreeg. Het is een uh, hoekschop in ieder geval voor Dries Mertens. En Bas Nijhuis gemiddeld zo'n vijf kaarten per wedstrijd zit nu al op drie. En ik ben heel benieuwd of hij het met 22 kan volmaken. Want het gaat echt op het scherp van de snede. Het is de hoekschop, komt voor het doel, wordt weggekopt, wordt ingezet. Nee, dat is geen goede bal van Jermaine Lens die de bal over het doel schiet. ...van Piet Veldhuizen. En zo blijft het wel heel interessant bij die 1-1 stand. En iedereen vraagt zich af wat nou die JK op het shirt van, van Jonathan Reis betekent... ...toen hij dat doelpunt maakte en zijn gewone shirt uitdeed... ...en het shirt daaronder een zwart shirt met witte... Plakletters uh, uh, JK stond. Nou, Piet Veldhuis doet heel lang met het uh, nemen van de doeltrap. Maar heeft hem uiteindelijk genomen. Is er een vrij uh, trap gegeven uh, door Bas Nijhuis. In het voordeel van Boni. Op aangeven van de vierde man. Dat uh, gebeurt er ook niet al te vaak. Nijhuis gaf het duidelijk aan. Vloot laat. Na de actie van Timothy de Rijk op Boni wel uh, terecht dat er vrije trap wordt gegeven. Theo Jans achter de bal. Dik advocaat die zich even boos maakt op de vierde man. Van uh, waar bemoei je eigenlijk mee? Maar ja, die man, meneer Hichler, staat er ook niet voor niets. Vrije trap levert overigens niets op, want die gaat over de achterlijn. Uh, nadat Van Ginkel er niet bij kon. Het is uh, leuk, het is spannend, het is opgewonden. De sfeer, de wedstrijd tussen PSV en Vitesse staat nog altijd 1-1. Geen doelpunten nog altijd in Alkmaar bij AZ Feyenoord, Roland van der Geer. En dus worden hier ook geen shirts uitgetrokken. Ik kan me zo voorstellen dat het J.K. gezien de sociale factor van Jonathan Reis... iets wat Jonathan King betekent. Ik denk, help Andy maar even op pad. 39 minuten gespeeld, 0-0 is de stand die nog altijd in Alkmaar wel. Een Feyenoord dat wat beter gaat voetballen en wat gevaarlijker wordt. Grote kans zelfs voor Vilena, de middenvelder. Nadat Pelle eindelijk eens een keer goed gevonden werd. Kort tikje van hem, linkerkant, maar goede redding van Esteban. Nu een voorzet van Martins Indy over de linkerkant in het Gebied. Bedoeld voor Immers, maar uiteindelijk door Gorter corner gekopt. Maar Vilena schoot dus, deed hij goed. Maar de redding van Esteban was ook prima. Bal kwam wel terug het veld in. En Immers wilde toen Pelle in de gelegenheid brengen om de openingstreffer te maken. Maar Pelle schoot over. En wat ook nog wel gevaarlijk was, was een corner van Klaas hier vanaf de linkerkant. In één keer richting de goal. En daar moest Esteban ook al reddend optreden. Nu corner van Vilena vanaf de rechterkant namens Feyenoord. Na 40 minuten. Bal komt ja, in een niemandsland en gaat vervolgens langs de goal over de achterlijn. Ja, de wind uh, die, die is wisselend. Uh, je zag het net bij, uh, bij Klaasie. Even wachten, dan staat de wind er ineens vol op en gaat die bal richting de goal. Maar je ziet ook, ineens is het wind stil en dan is het allemaal weer anders. Iedereen die wel eens in het AZ-stadion geweest is, weet dat het hier een soort uh, draaikolk is. Esteban gaat uh, een doeltrap nemen. Lange bal, kijk, die wordt weer gedragen door de wind. En komt helemaal terecht op de rand van het Schafzopgebied. Jan Maat zit mis. Gutmondson. Gutmondson kan schieten als hij de bal op de rand van het strafsopgebied dus uh, sneller te pakken heeft dan Jan Maat. Maar schiet de bal naast de goal van Feyenoord 0. Na 40 minuten. Philips Stadion 1-1 bij PSV tegen Vitesse. Nog even melden dat tijdens het nieuws Wijnaldum heel dicht bij de 2-1 was met een kopbal. Nu is het Lens die probeert met een mooie actie de bal richting het doel te maken. Nou, wat een mooie actie van Mertens. Krijgt hij hem terug? Nee, want Van Kinkel zit ertussen. Wijnaldum die de onderkant van de lat raakte met een kopbal tijdens het nieuws was heel dicht bij 2-1, maar het staat nog altijd 1-1. 40ste minuut van de wedstrijd. Bal over de zijlijn gegaan aan de rechterkant van het veld. Vitesse mag gaan gooien. Meter of tien bij de cornervlak vandaan op de eigen helft. En het publiek gaat er nog maar eens achter staan. We hebben toch wel 40 minuten van deze wedstrijd gezien. Als de bal weer voor het doel komt waar Piet Heldhuis de bal kan oppakken. En hem meteen aan de linkerkant mee kan geven aan Patrick van Aanholt. Spelend in de jeugd van PSV. Nu dus voor Vitesse uitkomen speelt de bal naar Theo Jansen. Theo Jansen met de bal over de hele richting Rijs. Rijs kan hij hem... Nee, hij blijft niet kijken. Hij ziet dat Boy Waterman eruit komt en de bal vangt. We zitten in de laatste vijf minuten voor rust. Met balbezit voor PSV, maar niet voor lang, want die Veldhuizen heeft hem in handen bij een 1-1 stand. 0-0 is het in maar na bijna 42 minuten. Gele kaart voor Joris Matthijssen. Eerste kaart van de wedstrijd. Veel overtredingen. Maar deze vond de Blom dan niet door de beugel kunnen. Geel voor de verdediger. Overtreding op Berends. Nu een overtreding gemaakt door Berghuis. En daar is Boetius het slachtoffer van. En weer een gele kaart. Nu is Blom het blijkbaar zat. Al die kleine overtredingen die tot nu toe in deze wedstrijd zijn geweest. Steeds allemaal tikjes op de enkel, tikjes op het onderbeen. En dan ja, ineens gaat de Blom palenperk stellen aan datgene wat er mag in dit veld.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 En geeft hij dus twee keer gril in korte tijd. Nu is het Berghuis en blijft er dus een vrije trap over voor Feyenoord aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van AZ. Jordi Klaas staat daar achter. Alles van Feyenoord dat een beetje kan koppelen. Hoewel Bruno Martinsini blijft gewoon achterin. Gaat nu zich melden in de buurt van Esteban. Dan komt die bal van Klaas. Die is heel scherp. Kan weggekopt worden door Marcellus. Opgevangen door Filena. Die hem zomaar weer inlevert bij Gudmonson, Maar een counter zit er niet in. Omdat Boeci is de bal verovert. Die schiet vervolgens weer op het lichaam van Hendriksen. En die verovert weer het bal bezit. En Lena die schiet en net naast schiet. Ja Feyenoord wordt sterker en sterker in deze wedstrijd. Bal is nog aangeraakt ergens onderweg. Komt zo een corner aan voor Feyenoord. 42,5 minuut gespeeld. Nou, het wordt nu echt leuk. 0-0. Een minuutje minder gespeeld in Eindhoven. Met balbezit voor Driesmert. Mertens aan de linkerkant. Gaat tussen twee man door. Speelt de bal dan naar Stroopman. En het 1-2 mislukt net. En dat is jammer voor PSV. En je zag het aan Stroopman. Hoe jammer hij het ook vond. haalde meteen de handen naar het hoofd shit dat die bal niet lekker terugkomt bij Dries Mertens. Want dat was een mooie aanval. De manier waarop Mertens tussen Kalas en Ibarra uh, doorging was uh, heel vrij. Alleen mislukte het 1-2'tje met Stroopman. En dus gaat Veldhuizen weer de bal in het uh, spel brengen via een doeltrap. Doet dat uh, richting het hoofd van Boni. Maar Boni wordt uh, uh, geklopt in de lucht door Marcelo. En wie heeft dan de bal? Stroopman in gevecht uh, met Van Ginkel. Van Ginkel wint dat in eerste instantie. Maar dan wordt de bal snel de diepte ingespeeld. Maar iets te hard weer. Veldhuizen meteen meegeven aan Callas. De Tsjech aan de rechterkant. De rechtsback van Vitesse kijkt in de diepte. Daar loopt Van Ginkel. Die loopt goed en die krijgt de bal ook. En Van Ginkel gaat er langs. Maar zijn tikkie over tegenstander Marcelo heen is iets te hard. Komt in de handen terecht van Boy Waterman. Die meteen weer meegeeft aan Bauma. Want het tempo ligt hoog. Maar dan raakt Stroopman de bal weer kwijt aan Ibarra. Ibarra in balbezit net over de middenlijn. Naar Reis. Terug naar Ibarra. Ibarra naar Van Ginkel. Van Ginkel in de buurt van de middencirkel. Speelt hem weer naar Ibarra. Ibarra terug naar Van Ginkel. is geen lekkere bal. Van Ginkel moet hem dan teruggeven aan Cassia En Cassia verlegt het spel naar de linkerkant. Naar jan ari van der Heijden. Van der Heijden kijkt, zoekt. Die loopt er vrij. Uh, mooi hakje gaat uh, richting uh, Van Aanholt. Die meegelopen is Boni. Boni op de rand van op het strafschopgebied. schiet. In eerste instantie niet. En dan in tweede instantie gaat hij er ook niet in. Wat een mogelijkheid en een kans mag je wel zeggen voor Wilfried Boni. De man die al 14 keer scoorde in deze competitie. Hij in twee instanties. Krijgt de bal nu wel vrij voor de linker. En schiet de bal dan via keeper Waterman. Naast het doel van. Uh... PSV. Het levert een hoekschop op vanaf de linkerkant. Nog even meenemen met Theo Jansen. Die dat vanaf de linkerkant met zijn linkerbeen natuurlijk gaat doen. Kijken wie mee naar voren gaat. Ik zie Kasia natuurlijk op de rand van het strafschopgebied staan. Want die kan uh, goed koppen. Kijken wat uh, Theo Jansen kan. Met zijn fluwele linker. Kan hij de bal op het hoofd leggen van een medespeler? Daar komt die bal voor het doel. En wordt ge niet gekopt. In eerste instantie, in tweede instantie wel. Maar kan dan PSV overnemen? Nee. Ibarra heeft de bal nog. Kan hij langskomen bij Van Bommel? In eerste instantie. En ook in tweede instantie niet. En zo in de slotfase van de eerste helft blijft het volgens nog 1-1. Komt een corner aan voor AZ als de 45 minuten er al op zit bij AZ Feyenoord. Het is nog altijd 0-0. De corner wordt voorzaakt door Matthijssen in een duel met Berends. 1 minuut extra speeltijd wordt er door Blom toegevoegd aan de 45. Laten we zeggen dat daar nou, misschien 15 minuten enigszins spannend van zijn geweest. Het is dus wat laat op gang gekomen. Twee corners van Feyenoord die toch ook wel voor wat verwarring zorgen bij AZ. Bij één zat de keeper Esteban totaal mis. Nu de corner van AZ vanaf de rechterkant komt op het lichaam. Van van Jan Maat, Maar ook op het lichaam van de meegelopen viergever is dat nee Hendriksen En dus mag Costas Lamprou een doeltrap gaan nemen. Mensen hier op de tribune gaan inmiddels al richting de warmte. Om koffie of iets anders lekkers tot zich te nemen. En dat zal een stuk beter smaken dan de wedstrijd tot nu toe. Laten we hopen dat er in de tweede helft een stuk beter gevoetbald wordt. Want we weten dat AZ en Feyenoord in staat zijn tot meer. Lange bal van Lamprou op het hoofd van Hendriksen, Op het hoofd van Klaasie. En zo gaat hij de middenlijn over en besluit Blom een einde te maken aan deze eerste helft. Een afgekeurde goal van LT Doort. Die is er geweest na zes minuten. Veel dreiging van Feyenoord in de laatste 10. Maar we gaan rusten met 0-0. 1-1 de stand met een vrije trap. Genomen door Jansen, maar een overtreding geconstateerd door Nijhuis. In het strafschopgebied van PSV. Begaan door Van Ginkel. En dus een vrije trap voor PSV. Het werd al heel snel 1-0 door Timothy de Rijk in de vijfde minuut. En PSV was het eerste kwartier hier en meester. Totdat reis een vrije trap achter Boy Waterman schoot. En daarmee zijn vijfde doelpunt in dit seizoen maakte. En de gelijkmaker dus voor Vitesse. Daarna interessante wedstrijd die zich ontspon. En nu moet Hutchison uitkijken. Omdat hij opgejaagd wordt door Kakuta. En de bal helemaal terug speelt naar Waterman. Waterman naar Marcelo. In de slotfase twee minuten. Extra tijd. Met balbezit voor Van Bommel. Extra tijd is ingegaan. Stroopman zoekt positie in de diepte. Maar er wordt niet aangespeeld. En dan kan Vitesse weg met Rijs. Rijs naar Boni. Boni draait en kijkt. En wie loopt er vrij? Niemand. Want houdt hij die bal weer prachtig bij zich? Geeft hem dan aan. Rijs. Rijs probeert er langs te gaan bij Marcelo. Lukt niet. Omdat Marcelo zijn been op tijd uitsteekt. En PSV kan overnemen met Van Bommel. Van Bommel de bal de diepte in. Goeie paas. Richting Narsing. Kan Narsing erbij? Nee. Bal rolt over de achterlijn. En dan gaat Veldhuizen de bal weer voor een van de laatste keren. En alhoewel, we hebben nog een minuutje te gaan in de eerste helft. Het uh, veld inbrengen. Het is een kraker. Het is uh, af en toe niet heel goed. Maar het is wel heel spannend. En uh, je ziet dat er veel op het spel staat. Niet alleen bij de spelers, maar ook bij de trainers. Want reken maar dat Rutte hier graag als trainer van Vitesse... een goed resultaat uit Eindhoven mee wil nemen richting Arnhem. De doeltrap is genomen. Wordt opgevangen door Marcelo. Marcelo kijkt. In de diepte gaat uh, Lens. En Lens is vrij. Lens gaat uh, alleen op de keeper af. Wordt nu opgejaagd. Door Kasia heeft nog altijd bal bezit. Lens gaat langs alleen voor de keeper. Bal voor het doel. Oh, daar mist Stroopman de bal. En dat had de 2-1 vlak voor rust moeten zijn eigenlijk. Stroopman heeft nog altijd de bal. Brengt hem voor het doel. Probeert hij in ieder geval. Maar via Kalas gaat de bal over de achterlijn. Dat was een goede actie van Germain Lens. Die bij de achterlijn zijn tegenstander Janari van der Heijden in de luren legde. De bal voor het doel gaf. Maar het been van Stroopman was net te kort om het binnen te tikken. En zo ging die bal dus voor het doel langs. En levert het nog een hoekschop op. In de slotseconde van de eerste helft. 1-1 de stand. Hoekschop vanaf de linkerkant door Dries Mertens. Wordt weggekopt bij de eerste paal door Jonari van der Heijden. En dan zegt Nijhuis, we maken er maar eens een eind aan. Aan deze opwindende eerste helft. Die eindigt door doelpunten van de Rijk voor PSV. En voor reis van Vitesse in een 1-1 stand. 1-1. Dus in Eindhoven 0-0. Hoorde u net van Ronald van der Geers. De ruststand bij AZ tegen Feyenoord. En Roda JC Ajax eerder deze middag eindigde 1-1. 2 door twee late doelpunten. Dus Ajax herhaalde de punten. Om half 5 straks speelt de nummer 2 thuis. Twente tegen Pek Zwolle. Kijken we nog even naar de eerste divisie. Sparta tegen Dordrecht. Daar is inmiddels rust. De stand daar is 3-0 voor Sparta. Derde Spartaanse doelpunt werd gemaakt door Nieuwendaal. En dan even kijken naar de Premier League in Engeland. Swansea tegen Liverpool. Daar is het ook rust. 0 -0. En daar wordt straks om 5 uur gespeeld de topper tussen Chelsea en Manchester City. af te slaan. Ken die? Bastia Timmerman. Het schaatsseizoen ook niet van de radio af. Dus natuurlijk. Nee, tot eind, maart gaan, eh, gaan tot eind maart. gaan wij vrolijk verder. verder. Ja. Eh, je hebt al het een en ander verteld over de Wereldbeekles. We hadden nog de massastart ja. bij de mannen. En je zei: Ik hoop. En ik verwacht eigenlijk ja, tot, tot, tot het dat er wel het een en ander gaat gebeuren. Was dat ja. een leuke rit? Ja, best wel. Gebeurde in ieder geval veel meer dan bij de vrouwen. Dan was het ook niet zo heel moeilijk na een saaie wedstrijd gisteren bij de vrouwen. Eh, wordt gewonnen door Jorrit Bergsma. Nou, die kennen we natuurlijk van de lange baan. Maar vooral ook uit de marathonwereld. Waar hij van origine vandaan ja. komt. Eh, Nederlands kampioen op natuurijs Twee keer. In totaal en ook regerend. Uh, Bergsma uit die ploeg van, uh, van Jillet Anema. Die Bandploeg uh, had zijn ploegenoten Groeneveld en Aijans Ruttega uh, ook bij zich. Uh, viel aan eigenlijk al vrij in het begin. Op een gegeven moment ontstond er een kopgroep van uh, vijf rijders. Uh, met de Duitse Weber, de Canadees Belchios, de Fransman Fernandez en de Belg Verre Spruit. En het klassenverschil was wel duidelijk zichtbaar. Want Bergsma zette één keer aan en loste op één man uh, loste die iedereen uit die kopgroep. De enige die mee kon, maar dat was op hangen en wurgen... was die van Fransman Juan Fernandez, die heeft één keer overgenomen, heel kort... en voor de rest zich, alle, zich alleen maar verstopt achter het lichaam van Bergsma. was blij dat hij mee kon en het was dan ook niet verrassend... dat Bergsma van Koppenvaan de eindsprint vindt. Oh. Voor die Fernandez ja. en de andere Fransman, Conter, wordt derde. Als wij naar deze massestart kijken, in Nederland hebben we heel veel schaatsers, dus het is ook een kans voor sommige schaatsers. Ja. Dus van, hé, hey, daar is weer een onderdeel, daar kan ik... Hoe is dat bij die andere landen? Z ja. Zitten de mensen te dringen, of zien we het heel langzaam, want het moet natuurlijk ook even nou, groeien zo'n onderdeel. Het feit dat er een B-groep uh, dadelijk nog verreden wordt bij de mannen, dat zegt wel genoeg. Uh, meer dan 24 aanmeldingen, dan moeten dus ook, uh, dan wordt het veld ge gesplitst. En dat doen toch ook wel aardige namen mee, zoals Alexis Conter, uh, Bart Swings, eerder vandaag tweede op de 1500 meter, dat kennen we ook, rijdt veel marathons in Nederland. Ja. Uh, en Lee, de, de Olympisch kampioen 10 kilometer, is eigenlijk wel een vaste klant op dit onderdeel. Um, maar om het cliché, het even te gebruiken. De renners maken de koers. Dat ja. geldt ook voor dit onderdeel. Er wordt ook nog wel gediscussieerd hoe het eventueel nog iets aantrekkelijker kan. Uh, er wordt gedacht om, om misschien uh, uh, nog ook een, uh, solver, een halve afvalkoers ervan te maken, dat er om de zoveel ronde iemand af moet. Uh, dus op die manier wordt er nog wel over nagedacht. Daarom is het ook nu nog niet toegevoegd aan het programma van de weken afstanden. Dat gebeurt na de Olympische Spelen van Sortie. Algemeen uh, kan ik wel zeggen, uh, ja. er zit wel toekomst in. Ook al gezien het feit dat het aanslaat bij de rijders. Uh, want veel aanmeldingen. Dat klinkt goed. En wat de korte toekomst betreft, volgende week rijden we weer. Volgende wereldbeek... week gaat het hele circus naar Astana. En dan rijden we de 1500 meters. De langste afstand, de 5 en de 10 kilometer. Vijf vrouwen, 10 mannen. En uh, dan maakt de massastart plaats voor de ploegenachtervolging. Wij zijn er weer bij. Ja, en Sebastian die... Timmerman is er zeker bij. Dankjewel. Zo nog de winnaar van de 1500 meter daar in Colonna Koen Verwij, Maar eerst kijken we terug op Roda ERC tegen Ajax. Lange tijd stonden daar in Kerkrade 1-0 voor de Limburgers door een doelpunt van Huppert. Maar in de laatste 10 minuten toch nog 1-1 Eriksen en 1-2 Schöne. De Amsterdammers winnen dus daar in Limburg. Jan Roelfs praat erover met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Altijd prettig dat een wedstrijd 90 minuten duurt, Frank. Geen 80, hè? Ja, meestal 94, 93 minuten. Ja, ik denk dat iedereen zeer opgelucht was. Uh, ik ook natuurlijk. Omdat uh, ja, je verdiende deze overwinning zo erg. En dan uh, is gerechtigheid natuurlijk, uh, is het mooi dat het uh, op zijn pootjes terecht komt. In hoeverre heb je hem zitten te knijpen op de bank? Nou ja, het is wel frustrerend in ieder geval. Of knijpen dat niet. Maar ik vond dat we gewoon heel goed speelden. En uh, ja, dan heb je wel eens een wedstrijd bij dat gewoon. Ja, alles dan misloopt bijvoorbeeld. Direct de eerste kans direct erin van hun is natuurlijk een fout. Het gaat daar vooraf. De hele blind. Ja, op dat moment. En ja, dan, dan spel je hun in de kaart. Want we hebben 90 minuten bijna op hun helft gespeeld. Maar ook uh, daarbij heel veel kansen gecreëerd. Ik denk dat we in de eerste tien minuten... drie, vier goede mogelijkheden kregen. Ja, en daar niet uh, van profiteren. En uiteindelijk, ja... Uh, met de wissels en uh, de krachten van de jongens uh, hebben we het recht uh, weten te zetten. En ja, dan ben je wel opgelucht. Dan is het toch weer Eriksen die dan eindelijk de band breekt. Ja, maar ja, de, de, kijk we weten dat hij fantastisch kan voetballen. En uh, dat hij... Uh... Dat heel vaak laat zien. En uh, ja, het is hartstikke mooi dat hij dan uh, de band breekt in eerste instantie. Maar daarmee bedoel ik te zeggen dat het toch nog steeds een beetje zoeken blijft voor die spitspositie. Je hebt Hoesem geprobeerd. Hoe, hoe, hoe, hoe vond je dat gaan? Ja, ik vond hem heel goed. Hij was altijd aan speelbaar. Alleen ik vond dat we, in de, dat heb ik ook in de rust gezegd, iets meer op dat moment op konden anticiperen. Met mensen eronder komen of mensen ja, langzaam lopen, dat ze, dat hij mee kon geven. En dat hadden we in de tweede helft, uh, of aangegeven in de rust. Uh, dat ging ook een paar keer goed. Alleen er raakte op dat moment uh, ja, lichaamblesseerd. Een beetje overbelasting, denk ik. Waar hij al een, beetje, een tijdje last van had. Maar ik denk dat hij heel goed terugkijkt op een fantastisch uh, debuut als uh, basisspeler. Uh, het had slechter kunnen aflopen uh, vanmiddag, Frank. Uh, verliezen van Dortmund en dan hier bij Roda had gekund. Um... Hoe belangrijk is deze overwinning, zeker in deze fase van de competitie? Ja, ik denk uh, verschrikkelijk belangrijk. Uh, dit is mentaal denk ik een hele belangrijke overwinning... Dank de boer verschrikkelijk belangrijk mentaal belangrijk koen verwij dat schaatsen won de colomba de 1500 meter vandaag bij de mannen weer een zeker dus voor die ploeg van jan van veen die aan de weg timmert. maurice vriend won vorige week in tiarolf 1500 meter maar het leenstra gisteren snelste bij de vrouwen vandaag dus weer een overwinning voor die ploeg het was de dag van koen verwij nou het was een uh, mooie solide race en, uh, ja ik heb gewoon uh, vier 1500 uh, gehad en dit was gewoon mijn derde goede en... Vorige week was het gewoon uh, ja, een slechte rit. En dat resulteerde in een slechte staat. En nu raak ik weer een, uh, voor mij doen uh, een redelijk goede race. Nog geen uit Zo redelijk? Nou, ja, het voelt nog gewoon uh, niet als een uitschieter. En uh, dat ik nog niet helemaal mijn krachten kwijt kan. Maar ja, het was goed genoeg om hier te winnen. Ja, geen uitschieter. Maar hoe vaak heb jij een World Cup op 1500 meter gewonnen? Ja, niet. Dus uh, ik mag tevreden zijn. Maar dan is dat toch een uitschieter? Zeker weten. En uh, ik krijg al een goed voorseizoen, dus dan is dit wel uh, ja, bevredigend. Je bent nogal uh, ingehouden, wat bevredigend en uh, geen uitschieter. Ik bedoel, uh, je klopt hier eigenlijk iedereen hoor. Ja, weet ik, Charlie deed ook weer mee. Dus ja, dat is allemaal wel uh, goed om te weten. Dat je gewoon echt uh, alle kampioenen die aan de, uh, aan de start staan, of een paar misschien niet. Maar ja, een heel stuk. Niet, niet dan? ja. Dat is het is een groot huis. Groot huis, Olympisch kampioen, maakt Uit-Uit. Maar uh, ja, iedereen die hier staat en uh, die aan de start staat, die hebben gepakt. Dus ja, dat is wel heel goed. Komt daar de reserve dan vandaan? Dat je denkt van, de man, een van de mannen, Groothuis is er niet bij? Nee, helemaal niet. Want ik denk dat Sharni de meer heeft gewonnen als Groothuis. En uh, dat Kjeld uh, een hele goede doen is. En soms beter was op de lange als meestal beter was op de lange afstand dan Groothuis. Dus ik denk dat we hier wel een heel sterk veld hebben. En dat ik daar gewoon vandaag de beste uit was. Het gekke is ook nog, of het, GK, het bijzondere, gisteren Leenstra 1500 meter, dezelfde ploeg, nu jij 1500 meter. Vriend doet het geweldig, uh, Lotte van Beek uit dezelfde ploeg. Hebben jullie een 1500 meter verbond met z'n allen? Nou, ik, denk dat, ik denk dat het er wel op lijkt, ja, Maurice vorige week gewoon, uh, nu ik. Uh, de meiden doen super zaken, Marit gewoon uh, op het NK goed gereden, Rens tweede. Ja, uh... Ik denk dat onze ploeg het op dit moment echt super doet. En, uh, er zit daar ja. een gedachte achter die 1500 meter? Dat het allemaal ook 1500 meter is wat zo goed gaat? Nou, we doen blijkbaar iets uh, in de trainingen zo het dus goed... dat de 1500 meter heel goed uitpakt. En uh, Nu ook nog hopen dat het uh, op de afstanden gaat gebeuren... waar we nog meer op trainen. Radio 1, het NOS-journaal. Eén minuut overal, hier is Mark Visser. Hulpdiensten krijgen veel meldingen binnen over stormschade. Het gaat dan vooral om afgewaaide takken en omgewaaide bomen. Jeroen Mond raakte een vrouw licht gewond toen een bouwsteiger omwaaide. De meldingen komen onder meer uit Alkmaar, Breda en Sliedrecht. Bij delft waaide een partytent om... en smiddags werd de toegangsweg naar rotterdam Heek Airport afgesloten... omdat bouwmateriaal de weg opwaaide. Bij een aanslag met een autobom bij een kazerne in Nigeria... zijn tenminste vijf doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond, meldt het persbureau Reuters. De explosie was bij een kerk op het kazerneterrein in Kaduna. In die noordelijke deelstaat zijn dit jaar verschijnende aanslagen gepleegd. Onder meer op kerken. Sommige van die aanslagen zijn opgeëist... door de radicale islamitische groepering Boko Haram.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 U bent weer terug bijna drie minuten over half vier. Dan zou je denken, ze staan op het punt van begin in Alkmaar, Ronald van der Geer. Dat klopt. Ja, dat is helemaal juist omschreven. Bom is de laatste die het veld betreedt. Rolt de bal, maar Pelle en Immers, zij gaan samen de aftrap verzorgen voor Feyenoord. Dat dus sterker is eigenlijk dan AZ. Met name toch in de laatste 10, misschien wel 20 minuten, wedstrijd die echt op gang moest komen. Waar de wind van echt grote invloed is. Het waait hier altijd net iets harder dan in de andere 17 zeventiende stadions. En dat is te merken, je zou bijna zeggen, het staat een echte leuke ontmoeting in de weg. Kijk hoe dat in de tweede helft is. De bal rolt inmiddels weer. Met Lamprou de keeper van Feyenoord. Balletje richting Martins Indy. Gaat over Martins Indy heen. En ook over Marcellus heen. En dus over de zijlijn. En nu staat Koeman te gillen. Richting Lamprouw, van ja, Zij dat nou niet anders doen jongen. Zo'n uh, bal schieten. Koeman uh, is echt boos. Kijkt nu naar uh, zijn elftal. Dat weer probeert in een soort defensieve organisatie te komen. Als Azet gegooid heeft. En Rijnen en Viergever elkaar de bal toespelen. Dat gebeurt allemaal ter hoogte van het stadsopgebied van AZ. Feyenoord plooit wat terug. Alleen Pelle is een vooruitgeschroven pion die wat probeert te gaan storen. Viergever vervolgens gaat nu Pelle opzoeken. Maakt in elk geval wat stapjes voorwaarts. Twijfelt. Omdat er eigenlijk op het middenveld niemand aanspeelbaar is. Dan maar via Rijnen naar de rechterkant. Kan naar Marcellus. Kan ook diep. Maar het kan ook helemaal niet. Want immers stoort wel. En immers maakt de sliding op de bal. En krijgt vervolgens een veldje in zijn oog. Voelt er even aan. Nou, het zit niet helemaal goed bij Lex Immers in zijn oog. Blijft er met, het, uh, met de hand op het hoofd staan. AZ heeft inmiddels nog altijd het balbezit met Hendricksen. Hendriksen Hendrikse nog op eigen helft. Steekt de bal nu wel achter de laatste linie. Ja, dat is Berends. Dat is geen buitenspel. Ranschast om gebied. Berends voorzet. door niet te vrij. Die in het 5 meter gebied de bal over zijn uh, eigen goal heen werkt. En dus een corner voor uh, AZ. Snel schakelen van de Halkmaarders. Goeie bal van achteruit in één keer door... Uh, en Rijnen gegeven over de laatste lijn heen. Dan is het geen buitenspel, nou net niet voor Roy Berends. Er wordt uiteindelijk eltidoor dus onschadelijk gemaakt door Stefan de Vrij. Corner wordt genomen vanaf de rechterkant. Gutmondson staat daar klaar om die bal te trappen. Of is het Berghuis? Nee, Gutmondson gaat dat doen. Berends staat klaar voor de korte corner. Het wordt in één keer. Daar komt de lamproet, die zweeft en zweeft mis. Een bal weer over de achterlijn. En nu is het Rijndam die de bal als laatste heeft geraakt. Want Blom geeft aan dat er niet weer een corner volgt. Maar dat er een doeltrap gaat komen. Goede corner. Gevangen door de wind. En niet gevangen door Lamprou. En uiteindelijk dus via AZ over de achterlijn. 47 minuten spelen. we ook maar 0-0. Blijft het. Zo dus wordt in de tweede helft van PSV. Vitesse, de bal rolt nog niet in Eindhoven vandaag voor het tweede bedrijf. Dus kijken we nog even terug op Roda JC tegen Ajax. Het werd uiteindelijk 1-2 daar in Kerkna. De lange tijd stond Roda met 1-0 voor door een doelpunt van Guus Hupperts. Jan Rolfs in gesprek met de uh, Limburgse doelpuntenmaker. Jij hebt lang gedacht dat jij de matchwinner zou zijn. Ja, tot uh, 80 minuten, 82 minuten uh, zeker. En, uh, ja, ik denk dat we het uh, okay. ja, was jammer dat we nog op het laatst, uh, weggeven. Had u er geloof in? Ja, in het begin wel, denk ik. We vochten voor elke, elke meter. Ik denk dat we een uh, beetje op de counterspellen snel eruit kunnen komen. En uh, ja, ik denk dat we dat goed hebben uitgevoerd. En uh, ja, jammer. Dat was ook de strategie van de trainer? Ja, zeker. Met uh, snelheid uh, aan de zijkant en uh, met snelheid van Sanne en mij. Dan uh, snel eruit komen. Ja, en dan maak jij die goal, beschrijf het doelpunt is? Uh, ja, volgens mij, Chris uh, Neemert, die pakte de bal van, uh, van hun af. En uh, ik zag hem... Uh, een hele blind. Ja, en ik zag hem komen. Ik denk, ik schuif naar binnen. Hij ja, legde hem goed af. En ja, ik dacht, hij komt voor mijn linker. Ik hoorde nog niet mijn schreeuwen links, maar ik denk deze was voor mij. dus Toen schoot ik hem wel mooi in een korthoek binnen. Tweede doelpunt van dit seizoen, hè? Ja, dat klopt. Nu speelde aan de andere kant Danny Hoessen bij Ajax. Die jongen komt hier uit de regio. Kennen jullie elkaar? Ja, ik kan uh, vroeger. van uh, kon die ook nog horen. Die heb ik eventjes met, hem getraind, eventjes met hem getraind. Maar toen ging hij naar Fortuna. Maar ik ken hem wel, ja. ja. Heb je nog contact met hem gehad? Uh, nee, voor de wedstrijd. Hoe groot is de teleurstelling nu? Want ja, Ajax komt op bezoek. Dan denk je, oké, okay, uh, verlies zit erin. Maar jullie waren er wel heel dichtbij om in ieder geval een punt te pakken. Ja, zeker. Dat komt natuurlijk hard aan. Want uh, ik denk dat we er half voor hebben gevochten en diep zijn gegaan. En uh, dan is het jammer dat je dan met lege handen staat op het einde. Waar ligt het dan aan op het eind, denk jij? Ja, ik weet niet. Ik denk dat we toch uh, redelijk tot erin zaten. Maar uh, ik denk dat we toch nog uh, goed compact bleven spelen. Maar ja, uh, Ajax heeft toch die kwaliteit om het dan nog uh, uit te spelen. Roda Ajax 1-2 in Eindhoven zijn ze inmiddels ook weer begonnen. Tweede helft PSV Vitesse en die houtkamp. Dezelfde 22 als uh, voor de rust. En dat uh, uh, verbaast al heel wat mensen dat er nog 22 op het ve uh, veld staan. Omdat het uh, flink keer ging uh, onderling. Uh, veel irritaties, maar wel een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Piet Veldhuis heeft de bal en uh, schiet hem naar voren. Maar komt niet terecht bij een van zijn medespelers. In eerste instantie, in tweede instantie wel. Is het... Uh, Jansen die de bal kan koppen en daar gaat uh, uh, Guyl Kakuta, de Fransman, uh, weg. Wordt even vastgehouden en krijgt de vrije trap mee omdat Hutchinson even aan uh, de jonge Fransman zijn arm ging hangen. En dat betekent de vrije trap halverwege de helft van PSV voor Vitesse 1-1 de stand. Eerste minuut naar rust. Uh, hebben we dus uh, gehad. En dan gaan we die vrije trap krijgen waar Jonathan Reis. Veel werd er gesproken. Waar staat het voor Jonathan King, de JK op zijn shirt. Uh, nou, heel veel andere flauwe grappen zijn ook gemaakt. Maar in ieder geval is het uh, zo dat de vrije trap door deze Jonathan Reis zal worden genomen. Een uh, eenmans muurtje met uh, narsing. Nou, daar komt uh, nu... Uh, uh, uh, Lens ook nog bij. En Rijs gaat de vrije trap nemen. Van Ginkel staat uh, achterin. En Kalas is erbij. En Janari van der Heijden. Daar komt die bal bij. Van der Heijden. En bijna gaat hij de bal het doel in. Er wordt uh, met moeite weggewerkt. Opgevangen door Ibarra. Ibarra. Bal naar Kakuta. En dan uh, is het Boni. Die de bal geeft aan Van der Heijden. En wie kan er schieten? Is het Van Ginkel? Nee. Want daar is goed werk van Stroopman. Die uh, net voordat uh, Van Ginkel gevaarlijk werd de bal kon afpikken. En dan is uh, PSV weg. PSV is weg met Wijnaldem. Wijnaldem bal naar Mertens. Mertens, Mertens trekt naar binnen. Tussen drie man komt hij hier door. Ja, want hij brengt de bal richting Wijnaldem. Maar dan een goede sliding van Van Ginkel. Levert wel een hoekschop op voor PSV vanaf de linkerkant. We hebben 2,5 minuten gespeeld in de tweede helft. Het gaat gewoon verder waar het geëindigd is bij de rust. Met heel leuk en spannend voetbal. 1-1 de stand. EK Korte baan zwemmen in Chartres Gisteren won hij brons. Wat kan Joey Vlinder vandaag op de 50 meter Vlinder? Ja, dat is de vraag. Op weg wellicht naar zijn derde finale. Hij gaat er alles aan doen natuurlijk, de Limburger. Die medaille zal hem veel vertrouwen hebben gegeven op de 200 meter Vlinderslag. Notabene eigenlijk maar een bijnummer voor Verlinde. Dat geldt ook voor deze 50 meter. Hij start in baan drie vanochtend de zevende tijd. En nu dan, uh, ja, klappen naar die muur. Het uh, gaat snel natuurlijk, sprintnummer. Hij is niet echt een sprinter, Juri, voor Linde. Maar wat kan hij? Dat is de vraag. Is het keerpunt van de 25 meter, nog niet heel veel tekening in de strijd. En nu dan, ja, hij ligt er toch aardig bij, hoor voor Linde. Die laatste meters tot aan de muur. En dan gaan we kijken. Dan is hij tweede in de eerste halve finale achter Andrei Govorov uit de Oekraïne. De titelverdediger op dit nummer. En voor Linde op de tweede plaats. En daarmee heeft hij dus uitstekende zaken gedaan met het oog op die finale. Zometeen natuurlijk nog de tweede halve finale. Maar voor Linde zal er neem ik aan met deze tijd wel bij zitten. 22-97. Ja, dat is echt een prima tijd hoor. Dat is maar twee tienden boven het Nederlands record van Bastian Tamminga en beduidend sneller voor voor Linde dan vanochtend zo'n 14e dus met deze tijd zal hij normaal gesproken de finale hebben bereikt Zo mooi. Je kan niet eens remixen natuurlijk. Ja, dit zijn de Kings gewoon. Waterloo Sunset. We gaan weer even naar Bob van der Tak. Want Bob, we hadden een mooie tijd van uh, onze zwemmer... op de 50 meter vlinderslag, Maar heeft hij de finale ook gehaald? Ja, hij heeft de finale gehaald zoals verwacht eigenlijk... met die 22-97. Er waren nog wel een paar zwemmers in die tweede halve finale... die onder die tijd doken van voor linden onder meer... Frederik Bousquet, die 22-73 klokte. Ja, dat is ook echt een pure sprinter. Hetzelfde geldt voor uh, Rafael munoz Perez. De Spanjaard. Maar uh, Verlinde zit er dus bij als vijfde door naar de finale. Maar goed, een medaille zal denk ik toch lastig worden. Want ik zei het al, Verlinde is niet echt de sprinter. En Busquets, Munoz, Peros en Govorov wel. Dus uh, het podium zal denk ik lastig worden. Maar goed, op een sprintnummer, je weet het maar nooit. Gezellig muziekje, Bob, daar bij jou op de ja, goed, hè? Ja, klinkt heel gezellig. Dus kijken of de sfeer ook zo is bij PSV. Vitesse en Joutkamp. Nou, je hoort het, ze blijven ja. mee. <laughs> het is uh, nogal een 1-1, maar het had uh, 2-3-1 moeten staan voor PSV. Wat een kansen. Eerst was het de fout van Kasia, die Stroopman in balbezit bracht. Stroopman gaf de bal mooi breed. En Wijnaldum leek hem erin te kunnen tikken. En dat had hij ook moeten doen, maar hij schoot de bal over het doel van Piet Veldhuis. En daarna een vrije trap van Mertens. Helemaal vrijgelaten werd Timothy de Rijk, de maker van de 1-0... In de eerste helft dus na vier minuten. Hij kon uh, koppen, maar kopte de bal centimeters naast het doel van uh, Veldhuis. En zo staat er nog altijd 1-1 met balbezit voor uh, Bouma. Bouma geeft de bal mee aan Stroopman. Stroopman de bal in de diepte zoekend naar Lens. Maar Lens wordt niet uh, gevonden omdat Kasia die al een paar uh, ja, foutjes heeft gemaakt. De aanvoerder van Vitesse in de tweede helft. En nu de bal over de zijlijn speelt Bouma. Uh, gaat, uh, kijk, oh de vlag van de grensrechter uh, uh, valt uit elkaar. Dus uh, moet daar heel even op gewacht worden. Nou, hij uh, werkt weer. Hij krijgt een uh, nieuwe aangereikt. En dan kan uh, hij weer keurig het uh, geblokt zo dadelijk weer omhoog houden. Hij heeft het heel vaak gedaan. Het net kwam omdat uh, Lens buitenspel stond. En dat was ook zo. Maar het uh, publiek zag dat anders zoals dat wel vaker gebeurt. De inworp voor Bauma Halverwege de helft van Vitesse. 1-1 de stand. Gaat naar Lens. Maar Lens via de borst verspeelt de bal. Maar Rijs kan de bal ook niet onder controle krijgen. Speelt de bal weer over de zijlijn. Mag Bauma weer een keer gaan gooien. Een paar meter verder richting het doel van Pietveldhuizen. 1-1 dus. En Marcelo heeft de bal gekregen. En dan gaat de bal via Ibarra over de zijlijn. Zijlijn, weer Boma die gaat gooien. Nou het is eventjes uh, zoeken naar een vrije man. Niet gevonden. Dan maar naar voren gooien. Naar uh, Lens. Die kopt de bal wel. Maar dan Kalas die hem een uh, ferme trap naar voren geeft. Boni niet bereikt. En dan Bauma die met een halve omhaal de bal naar voren speelt. Komt terecht bij de aanvoerder van Vitesse. Terwijl onderweg Thomas Kalas even geraakt is aan het hoofd. En nu weer overeind komt. Heeft Kasia de bal over de zijlijn gespeeld. Zal hem zo dadelijk terug gaan krijgen als Kalas bij de pinken is. Hij ligt nog eventjes, nog even aan het hoofd. Het spel gaat verder met Piet Veldhuizen in balbezit. Tien minuten na rust zitten we 1-1 de stand. Bij deze interessante PSV tegen Vitesse. AZ Feyenoord, Ronald van der Geer. Vlak voor rust werd Feyenoord sterker en sterker. Zet dat beeld zich voor? Ja, Feyenoord heeft nog wel meer de bal en combineert ook wel beter dan, uh, dan AZ. Maar echt kansen uit dat vele balbezit creëert Feyenoord niet. Het leek er net even op toen er een hele goede combinatie was. Vier, vijf schijven. Uiteindelijk Filena die uh, weggestuurd werd. Trans van het schafselmgebied een klein duwtje kreeg van Reijnen, Wel ter aarde storten, maar Blom zag er geen overtreding in. Dus kans weg. Nu AZ in de uitbraak. Want dat is de manier waarop AZ voetbalt. Handigheidje van 4-gever tot bij Maier. Maar dan weer een onzorgvuldige paas, onderschept uh, rond de middellijn door Jan Maat. Maar die levert weer in bij Maher. En Maher vervolgens met de bal voorwaarts. Maar ja, voor wie bedoelt? Ik denk Gudmundsson. Maar gevangen door de wind en dus ineens weer met een versnelling in uh, balbezit uh, voor uh, Feyenoord. Met Filena Mathijsen gaat nu de middellijn over. Aan de linkerkant Martins Indy. Martins Indy komt wat naar binnen, weet uh, Boetius in zijn nabijheid. Boetjes krijgt een tikje van Berend, het spel gaat door. Met uh, Vilena. Die maar weer eens wegdraait bij een uh, directe tegenstander. In dit geval Berghuis. Wel het balbezit houdt. Zelfs Martens Indy vindt. En zo heeft Feyenoord dus heel lang de bal. Maar allemaal zo rond de middenlijn. Net iets erover. Net iets uh, eronder. Ja dan de combinatie Martens Indy-Boetius. Die, die in schoonheid sterft. Het idee was aardig. Maar de uitvoering een stuk minder. En dat is eigenlijk wel een beetje het verhaal van deze wedstrijd. Twee ploegen die best willen. Maar eigenlijk niet kunnen. A. Door de omstandigheden. En B. Misschien ook wel. Door de vorm waarin het uh, vandaag op het veld staat. In uh, Alkmaar. Bal naar uh, Marcellus. Die laat hem over de zijlijn lopen. Neemt hem vervolgens wel mee, maar de vlag is omhoog gegaan. En dus mag Feyenoord aan de linkerkant via Bruno martens Indi gaan ingooien. Ik zit nog eens even naar die herhaling te kijken. Die Marcellus staat gewoon buiten het veld. Dat is ook niet heel slim. Als je dan aangespeeld wordt om daar te gaan staan... dan weet je dat je het balbezit sowieso kwijt bent. martens Indi gooit richting Pelle. Draait makkelijk weg bij Marcellus. Pelle is nu op snelheid in de as van het veld. Richting het schasselgebied is uh, mooi weg. en gaat nu schieten en schiet de bal naast. Met een handigheid uh, is hij om viergever heen. En heeft dan de nodige vrijheid om te schieten... Maar uiteindelijk, als hij dan in de buurt van het Zasson gebied is... ...faalt het rechterbeen van de Italiaan... ...die natuurlijk heel graag een oud AZ-speler hier een doelpunt wil maken. AZ was misschien ook best wel een beetje bevreesd voor Graziano Pelle... ...en zijn revanchegevoelens richting Alkmaar. Maar uiteindelijk... Is de uh, heeft tot nu toe in 61 minuten niet ingeslaagd om gevaarlijk te worden. Sterker nog, dit was zijn eerste echte serieuze doelpoging. Hij heeft een keer ver overgeschoten. Maar dat was nadat de grote kans eigenlijk al was geweest voor uh, Filena. AZ nu weer met uh, balbezit voor El Halverwege de helft van Feyenoord. Maar weer ingeleverd bij Martens Indy. 61 minuten zijn er gespeeld. En het is nog steeds 0-0 in Alkmaar. Sparta tegen Dordrecht in de Eerste Divisie nog altijd 3-0. En Swansea tegen Liverpool in de Premier League nog altijd 0-0. We gaan weer naar Eindhoven, PSV, Vitesse, Andy. 1-1 de stand, 13 minuten na rust en Vitesse komt er niet meer uit. PSV heeft de druk opgevoerd richting... Uh, de spelers van Vitesse nu in een inboor voor Kalas. Uh, op de eigen helft. Halverwege de Vitesse helft. U doet het dan maar ver. Maar gooit hem zo naar Van Bommel. Van Bommel krijgt hem niet lekker onder controle. En dan wordt de bal even afgenomen door Rijs. Maar is het uh, Hutchinson die weer een goede wedstrijd speelt. Die de bal onderschept. Gaat de bal de diepte in richting Narsing. Maar Narsing wordt opgevangen door uh, Van Aanholt. En Van Aanholt via Veldhuizen komt daaruit. Kijken hoe Vitesse nu in de aanval kan gaan. Nee, het zijn allemaal lange ballen naar voren. Ook nu weer. En die komt zomaar terecht. Opeens bij Lens. Lens op hoekschopgebied probeert te schieten, maar schiet de bal tegen Van Ginkel aan. Dan gaat de bal over de achterlijn. Levert een hoekschop op voor PSV. Ik dacht uh, nummertje 4 in deze wedstrijd tegen een van Vitesse. En altijd gaat Dries Mertens zich daarmee bemoeien. Nu vanaf de rechterkant met het rechterbeen. Dus een uh, normaal gesproken van het doel afdraaiende uh, uh, bal. De Rijk staat natuurlijk voorin. En ook uh, Marcelo is mee. Want die kunnen goed koppen. Daar komt die hoekschop. Gaat richting Marcelo in de Rijk. Maar kunnen niet koppen. En dan uh, zijn die centrale verdedigers weg achterin. En als het snel gaat. Maar dat gaat het niet. Want uh, er wordt lang gewacht. Gaat de bal nu uiteindelijk toch uh, naar Kalas Notenbenen. Is het Hens van de Kinkel? Wordt niet gegeven. En dan is het maar goed voor PSV dat die paas niet goed is. Maar in tweede instantie wel. Is het uh, een, uh, ja, geen goede bal. Helemaal niet goed. Vanaf de linkerkant van uh, Kakuta. Want die bal die had ...naar een medespeler moeten gaan en gaat helemaal over de zijlijn aan de andere kant van het veld. Maar Bas Nijhuis krijgt nu van, van Bommel te horen dat hij dat niet goed had gezien. Het was ook duidelijk een hensbal van Marco van Ginkel die overigens uit moet kijken... ...omdat hij al een gele kaart heeft. En dit was toch wel redelijk opzettelijk dat hij hens maakte. Goed, het is nog steeds niet beslist en het zal nog wel eventjes duren. Een uur gespeeld in Eindhoven bij PSV Vitesse. Stand 1-1. naar Alkmaar toe, Ronald van der Geer. Filena breekt de band in Alkmaar, zet Feyenoord op 1-0. Dankzij de inzet ook van Graziano Pelle en Lex Immers. Lex Immers viel het feest niet mee. Hij verovert de bal voor Feyenoord aan de linkerkant. Krijgt een tik van de Maher. De wedstrijd gaat vervolgens verder. De bal komt in het strafschopgebied. Pelle mist in eerste instantie. Maar in tweede instantie herovert hij de bal wel. Legt hem vervolgens in de loop van Filena. Die een keer aanneemt en vervolgens de bal buiten de bereik van Esteban binnenschiet. En zo na 66 minuten is eindelijk de band gebroken. van het duurde maar en het duurde maar voor ...dat er überhaupt een doelpunt viel. Tony Villena, de jonge middenvelder, 18 jaar, maakt zijn goal voor Feyenoord 1... ...en zet Feyenoord op 1-0. En PSV, Vitesse nog altijd op 1-1 en die houdt Vrije trap voor PSV na een kleine overtreding van Boni op uh, Mark van Bommel. Het is uh, rustig in de eerste, uh, zeg maar 17 minuten na rust. Uh, veel mensen hadden verwacht dat uh, men er nog uh, zwaarder op zou klappen in de tweede helft... ...maar dat is nog uh, niet het geval. Wie gaat de ban hier breken? 1-1 de stand. Vrije trap... ...voor PSV via Dries Mertens. In de eerste helft komt daar een doelpunt van de Rijk uit. En daar komt die bal weer richting de Rijk. En de Rijk kan wel koppen, maar kan hem niet goed tegen het hoofd krijgen. En dan is even Vitesse weg, maar met uh, nadruk op even. Want het is weer overgenomen, de bal door PSV. Uitstekende actie van uh, Wijnaldum. Gaat de bal naar de rechterkant. Uh, Lens heeft hem uh, gekregen. Lens wordt opgevangen door jan ari van der Heijden. Daar, die ontweek hij nog wel, maar via Theo Jansen gaat de bal dan over de zijlijn... ...en mag... Uh, PSV gaan gooien. Doet dat vanaf de rechterkant. Een meter of 4, 5 van de cornervlag vandaan. En terwijl er iemand koffie komt brengen. Dat is altijd wel lastig tijdens zo'n wedstrijd. Maar ook wel lekker. Als de inworp wordt genomen door PSV vanaf de rechterkant. Kijken wat dat oplevert. De bal komt terug bij Hutchinson. Hutchinson speelt de bal naar Wijnaldum. Wijnaldum bal breed. Marcelo. Marcelo naar de Rijk. De Rijk uh, wordt even opgejaagd geeft een slechte bal. En dan is uh, aan de rechterkant uh, Vitesse weg. Wachten, waar blijft Boni? Daar komt Boni! Boni! Doeplee! Geen doelpunt. Bal gaat net over het doel van uh, Boy Waterman. Dit zijn de kansen en de mogelijkheden voor Vitesse die benut moeten worden. Maar Boni, die toch zo trefzeker is het al het hele seizoen... gaat uh, nu de trekker niet goed over. Tikt de bal net over het doel van Boy Waterman. En zo blijft het 1-1. Even zwemmen, Bob van der Tak. Geen nieuws over Nederlanders, maar wel snelle anderen. Zeker op de 400 meter wisselslag bij de vrouwen. Mooie finale gezien. Een finale voor krachtpatzers Want uh, ja, zo'n 400 meter wisselslag. Het zwaarste nummer. In het zwemmen bij de vrouwen in Europa eigenlijk altijd een omrondje tussen Hannah Miley uit Schotland en Katinka Hozou uit Hongarije. En dat was deze keer niet anders. En het was Miley die na een spannende race uiteindelijk het meeste over had bij de finish. En ze klokte een mooie tijd. 4.23.47. Een nieuw Europees record. En zo wordt er bij dit EK Kortebaan dus ook wel degelijk hard gezwommen. Lang niet alle landen zijn met hun sterkste ploeg. Naar Chartres afgereisd. Veel zwemmers, niet alleen in Nederland, maar ook in elders in Europa, hebben de teugels wat laten vieren na de Olympische Spelen. Laten dit EK-korte baan schieten. Sommigen bereiden zich ook voor op het WK-korte baan dat er aankomt over een aantal weken in Istanbul. Qua planning is dat natuurlijk niet echt handig. En uh, daar komt ook binnenkort een verandering in trouwens. Want uh, vanaf volgend jaar uh, zal het EK-korte baan in de onevenjaren zijn... en een WK-korte baan in de evenjaren. En dat is natuurlijk veel logischer. Maar goed, uh, die Hanna Miley die heeft dus wel degelijk hier hard gezwommen. 4-23-47 op de 400 meter wisselslag. En de overwinning bij de mannen op de 200 meter schoolslag... dat kan ik ook nog net even meenemen... is uh, gegaan naar Vratislav Sinkovic uit Rusland. AZ tegen Feyenoord. az een beetje geschrokken van die goal van Feyenoord, Ronald. Ja, AZ is een beetje van slag. Als AZ al in de slag is geweest na 69 minuten, staat het 1-0. Die goal dus gemaakt door Tony Filena. Maar drie keer eigenlijk in die actie veroverde Feyenoord de bal op AZ. Gewoon een stuk agressiever in deze fase. Ja, nu moet AZ gaan schakelen. Nu moet AZ echt nadrukkelijker op jacht naar een goal. Met Elty door, maar weer een onzorgvuldige paas. En dan kan Feyenoord uitverdedigen via Matthijs ook. Dat gebeurt niet heel zorgvuldig. Halverwege de helft van Feyenoord opgevangen door Maher. Maher die eigenlijk aan de basis stond van de Feyenoord goal. Want hij was het die eigenlijk simpel balverlies leed. AZ gaat wel verder met de voorzet van Gudmondson vanaf de linkerkant. Maar die zeilt aan alles en iedereen voorbij. En dus een doeltrap voor Kostas Lamprou, Terwijl er nu een wissel komt bij AZ. En Erik Valkenburg in het veld komt. En Gudmondson eruit gaat. Berghuis gaat dan vleugelspit spelen. En Valkenburg op het middenveld. Maar het was Maher die het balverlies leed. Uiteindelijk komt Boetius weg. Zijn paas op Immers, Immers. agressiever aan de buitenkant. Aan de linkerkant. Uiteindelijk kon hij dus per instelling brengen. In eerste instantie uh, moest Pellen het afleggen tegen de AZ-verdedigers, maar was weer agressiever. En vervolgens de goede bal van de Italiaan in de voeten van Boet of van uh, Vilena die nog eens eventjes met uh, veel gemak om Viergever heen ging. En uiteindelijk die bal snoeihard binnenschoot. Feyenoord krijgt er nu een vrije trap tegen, omdat uh, Schaken een overtreding maakt op uh, Gorter. En Gorter, 10, 15 meter voor de middenlijn, heeft die vrije trap inmiddels uh, genomen. Viergever kijkt eens wat om zich heen. Ziet eigenlijk niet zo heel veel spelers aan speelbaar zijn. Nou ja, dan maar Reinen. En Reinen vervolgens volgens naar Berends individuele actie van hem, maar dat kan niet, want er staan nog twee man eigenlijk voor hem, voordat hij überhaupt op de helft van Feyenoord is, dan weer Marcellus en viergever. En als zal uh, het tempo terecht moeten verhogen, wil het het Feyenoord lastig maken. Hendricks aangespeeld moet ook weer terug naar Gorter. Dan maar eens een uh, lange bal proberen. Daar zit Jamma tussen, halverwege de Rotterdamse helft, maar alleen ertussen. Want Berghuis uh, leidt kunnen voortzetten op Eltidoor. Die wordt afgetroefd door de Vrij. En dan kan Feyenoord verder met uh, Immers, ook weer onzorgvuldig in de voeten van Berends. Maar Filena die een puikenwedstrijd speelt. En dat eigenlijk heeft bekroond met een doelpunt. Zorgt ervoor dat Feyenoord weer het balbezit heeft. Lange bal van uh, Matthijsen. Bedoeld van, uh, voor Boetius. Maar lange ballen, nee, dat is het vandaag niet. Het moet over de grond. Het moet in korte combinaties. Alleen dan kun je gevaarlijk worden. En Feyenoord heeft dat één keer heel goed gedaan. Via Vilena. En daarom staat Feyenoord met 1 voor. Na 72 minuten. Khalid Choukoud heeft opnieuw de nationale titel gepakt op de lange cross. Tijdens de Cross in Tilburg. In Tilburg uh, eindigde hij voor Nagee en Jesper van der Wielij. Eindigde in het internationale veld als tweede achter de Belg-Tassema. Voldoende voor de nationale titel. PSV, Vitesse, 1-1 is de stand momenteel in Eindhoven. AZ Feyenoord staat op 0-1. eerder vanmiddag eindigde de rode ERC tegen Ajax in 1-2. Zometeen om half vijf nog Twente tegen Pek Zwolle. We vervolgen natuurlijk de Formule 1, de ontknoping. Zwemmen, EK-Kortobane. En we komen terug op de superprestige in Gieten. Obey!